1 uur. De Radio 1 sportzomer. Jurgen van den Berg en Jeroen Stomfors. Goedemiddag allemaal. De nieuwste CPB-cijfers worden zometeen gepresenteerd. En dat kan gevolgen hebben voor het vijfpartijakkoord. En de te kloppen scoren in de sport- en nieuwsquiz is nog altijd 144. De kandidaat van vandaag komt uit Den Haag en heet Theo Zijlstra. Nu is het nieuws. Hier is Lieselot Thomassen. De Spaanse rente loopt verder op. Vanochtend is hij gestegen tot boven de 7 procent en dat is een nieuw record. De oplopende rente is deels het gevolg van de afwaardering door kredietbeoordelaar Moody's gisteravond. Beleggers hebben er kennelijk weinig vertrouwen in dat de steun voor Spanje uit de Europese noodfondsen... een oplossing biedt voor de problemen in met name de, Fran de Spaanse bankensector. Ook is nog onduidelijk hoe de lening van 100 miljard precies geregeld wordt. De Griekse verkiezingen komende zondag is een andere factor die voor onzekerheid zorgt in de financiële markten. De politie in Heerle heeft een man aangehouden in verband met de brand van gisteravond in een kamerverhuurcomplex. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte een man zwaar gewond. De man die gisteravond al is opgepakt wordt verdacht van brandstichting, zegt de politie. Nou, op dit moment is nog niet duidelijk of de brand gesticht is of niet. We hebben iemand aangehouden die we daarvan verdenken. Maar we moeten de zaak uh, duidelijk krijgen. Daarom doet forensisch, uh, forensisch Afsporing onderzoek. En op deze manier kunnen we de feiten naast elkaar leggen... en de juiste conclusie trekken. Op het adres staan 19 bewoners geregistreerd. Op het moment van de brand waren de meesten niet thuis. De detailhandel heeft in april slecht gedraaid. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar... daalde de omzet met 8,7 procent... Consumenten kochten met name minder kleding, meubels en doe-het-zelf artikelen, meldt het CBS. Een van de oorzaken was het koude weer, waardoor de verkoop van zomerkleding later op gang kwam. Een andere belangrijke oorzaak van de omzetdaling was dat april dit jaar minder vrijdagen en zaterdagen had. Dat zijn dagen waarop het meest wordt gewinkeld. Consumenten elektronica werd wel beter verkocht en mogelijk heeft dat dan weer te maken met het EK-voetbal. Een jongen van 14 uit Breda is veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke jeugd-TBS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 In Singapore is een man van 46 omgekomen toen hij van het dak van een hotel viel. De Nederlander viel van de bovenste verdieping van het bekende Marina Bay Sands. Dat hotel heeft op een hoogte van 191 meter een groot dakterras en een zwembad. Hoe de man van het platform kon vallen is niet bekend. Het dak is omgeven door twee meter hoge glaswanden. Het is de eerste keer sinds de opening van het hotel in 2010 dat een bezoeker naar beneden valt. Zojuist heeft het Centraal Planbureau... de doorrekening van het vijf-partijenakkoord bekendgemaakt... in Den Haag, verslaggever Peter Blok. Peter, lukt het om het begrotingstekort volgend jaar... of over twee, nee, volgend jaar onder de 3% te brengen? Ja hoor, de vijf partijen die kunnen opgelucht ademhalen. Ze blijven met hun bezuinigingspakket binnen de grenzen... die Brussel ons oplegt. Een begrotingstekort van niet meer dan 3%. 2,9 is het geworden. Nou, dat is natuurlijk voor de VVD, CDA... D66, GroenLinks en de ChristenUnie een hele opluchting. Dat scheelt straks natuurlijk weer in de verkiezingscampagne. Als ze niet binnen die grenzen waren gebleven, hadden ze het natuurlijk de hele zomer te horen gekregen. Allemaal nare maatregelen nemen, die ook nog niet eens zin hebben. Nou, omdat het allemaal niet genoeg zou zijn. Daar hoeven ze nu allemaal niet meer bang voor te zijn. De rekensom klopt. Maar ja, wat er allemaal van dit pakket nog terecht komt, dat is natuurlijk de vraag. Want na de verkiezingen van 12 september kan er zomaar weer van alles van tafel gaan. Zoals bijvoorbeeld de reiskosten tax zoals premier Rutte en VVD-leider Rutte heeft laten weten. Maar ja, dat we extra gaan betalen, dat is wel duidelijk. Ook na 12 september, want welke partij er ook aan de macht komt... bezuinigen, dat moeten ze. En dat gaan we allemaal flink voelen in onze portemonnee. Ja, 2,9 procent, dus onder dat, begroting, dat maximum begrotingskort van 3. Wat zijn de gevolgen voor de economische groei? Nou, de economische groei heeft daaronder te lijden. Dat scheelt toch al snel een half, uh, half procent... Uh, de economische groei, dat uh, heb ik hier, geloof ik, nu ook voor me gekregen. Uh, de koopkracht gaat er in ieder geval op uh, achteruit in 2013, uh, drie en een kwart procent. En uh, de groei, ja, dat valt ook de komende jaren uh, flink tegen. Dat is natuurlijk allemaal logisch door de eurocrisis. Ook de werkloosheid loopt uh, verder op. Ja, en wij moeten dus allemaal meer gaan betalen voor bijvoorbeeld de zorg. Ja, uh, dat heeft allemaal ook weer gevolgen. Zo'n fors bezuinigingspakket, dat blijft natuurlijk niet zonder gevolgen. Mensen hebben minder geld om uit te geven omdat ze meer moeten betalen. Hebben er geen vertrouwen meer in, houden de hand op de knop, op de knip. En uh, dat kost dus allemaal een half procent economische groei. Peter Blok. Het is weer dan nog vanmiddag. Wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er staat weinig wind. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. AMB Verkeersinformatie. A1 Apel richting Hengelo tussen de afrit Rijs en het knooppunt Azelo 6 kilometer. komt er een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 2 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen het knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder 2 kilometer. Ook een aanrijding daar, maar de weg is wel weer vrij. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Het zijn nieuwe tijden. Hollen.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 Kijk op Alex.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is een uurtje met cijfers. In de nieuwste Sportquiz gaat het over cijfers. En natuurlijk die cijfers van het CPB komen en voorbij. Over die cijfers praten we met vertrekkend FNV voor vrouw Agnes Jongerius. Hier zijn Jurgen van den Berg en Jeroen Stomphorst. Maar eerst de 20 belangrijkste economieën die komen dit weekend bij elkaar in uh, Mexico. En de Europese schuldencrisis zal daar het allesoverheersende gespreksonderwerp zijn. Die verzekering gaf bondskanselier Merkel zojuist in het Duitse parlement. Bart Kamphuis is hier van de NOS Economie-redactie. Uh, Bart. Heeft uh, Merkel ook iets gezegd over de Duitse inzet bij het oplossen van de schuldencrisis? Ja, dat is de discussie op dit moment in de financiële wereld. Het klinkt steeds vaker, steeds luider. Duitsland zou als de economische motor van Europa op een of andere manier over de brug moeten komen. Sterke landen moeten op een meer directe manier de zwakke landen gaan helpen. Bijvoorbeeld met die veelbesproken eurobondsen. Een systeem waarbij uh, niet ieder land zijn eigen schulden uitgeeft, staatsobligaties uitgeeft... maar dat je tot een soort Europese obligatie komt. Waarbij nou, Nederland niet zo voor is? Nee, want Nederland is een, uh, wordt nog steeds gerekend bij de sterke landen. En bij zo'n eurobond trek je eigenlijk de rentes... Echt, de prijs van een, van een, van een lening, die trek je, trek je samen. Dat wordt een soort gemiddelde. Dat gaat ten koste van de sterke landen... en uh, uh, is positief voor de zwakke landen. Uh, nou, de, uh, alle economen, alle analytici die daarop hadden gehoopt... Die, uh, die hoop is toch wel weer eventjes de grond ingeboord... vanmorgen in de bondsdag. Door mevrouw Merkel. Want zij zegt: uh, Duitsland is weliswaar een sterk land, maar ook niet zo heel erg sterk. Ook Duitsland's sterke is niet unendlich. Ook Duitsland's kräfte zijn niet onbegrensd. En deshalb besteedt onze bijzondere verantwoording als grootste volkswirtschaft in Europa daarin onze kräfte glaubwürdig einzuschütten. Ja, alle hoop de grond in geboord als je dit hoort. Ja, nou ja, een alle hoop de grond in geboord. <lacht> uh, Merkel heeft natuurlijk wel wat uh, in de aanbieding. Uh, uh, zij is uh, langzaam, maar ook wel zeker uh, opgeschoven in de richting van meer Europa. En zij ziet dat uh, bijvoorbeeld in uh, de vorm van meer Europees toezicht. Bijvoorbeeld op de financiële sector. Uh, om te voorkomen dat uh, uh, banken zoals de Spaanse banken nu zo groot in de problemen kunnen komen. Zonder dat Europa daar iets aan kan doen. Deshalb geht es, und das kann man exemplarisch an diesem Beispiel sehen in Europa, um mehr unabhängige Aufsicht, zum Beispiel im Bankensektor. Und ich hätte nichts dagegen, wenn zum Beispiel die Europäische Zentralbank hier eine, künftig eine härtere, stärkere Rolle einnimmt een grotere rol voor de Europese centrale bank. Uh, waarbij Merkel doelt op een systeem... waarbij niet uh, landelijke overheden toezicht houden... op de banken in dat uh, betreffende land... maar dat dat Europees wordt geregeld. Nou, Merkel is ook een voorstander van, van een of andere manier... van Europees uh, uh, belastingheffing. Uh, uh, uh, nou, zo langzaam maar zeker uh, zie je uh, meer Europese integratie... in het Duitse denken sluipen. En pas als dat allemaal goed is geregeld... dat toezicht, die regelgeving... Dan pas zou Duitsland eventueel wel eens aan uh, zoiets als uh, euro-obligaties willen gaan uh, denken. Bart, uh, <coughs> iedereen kijkt naar Duitsland. Um, in hoeverre zijn de Duitsers bang dat ze zelf uiteindelijk toch ook het slachtoffer gaan worden? Dat ze ook er last van krijgen? Want zij zijn nu de sterke partij, maar zij zijn zo ontzettend de allersterkste. Ja, maar uh, dat is natuurlijk heel lang het sentiment geweest. En is het nog, nog steeds natuurlijk onder uh, grote delen van uh, het Duitse publiek. En ook grote delen van, het Duitse, uh, van de Duitse politiek. Mm -hmm. Maar uh, uh, het besef dat als je niets doet, uh, dat dan de ellende wel eens heel veel groter zou kunnen zijn, ook voor het grote sterke Duitsland, uh, begint toch wel meer te leven hoor. Het is ook wat je hier in Nederland hoort. Gisteren bijvoorbeeld weer minister De Jager, die zegt van uh, het is allemaal niet mooi, het is allemaal niet vrij, maar er moet iets gebeuren, want anders hangt ons nog groter onheil boven het hoofd. Ook dat besef. Die boodschap is, komt nu steeds meer en meer aan, dus ja, bij, zeker bij alle Europeanen. Bij alle Europeanen. Oké, hey Bart. Dankjewel. Bart Kamphuis van de NOS Economie Redactie. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. Die spelen we vandaag met Theo Zelstra. Hij is 67 jaar en komt uit Den Haag. Hartelijk welkom. Dankjewel. U leest vaker? Ja, en veel? Ik ga graag naar de bibliotheek om daar de kennis op te zuigen die ik hier hoop te gelden te maken. Ah, oh, kijk aan. Ja, ja. ja nee, dat is heel slim. U investeert gewoon in uzelf ja. uh, op, die, op die manier. En zijn dat inderdaad allemaal wetenschapsboeken? Nee, dingen, dingen uh, weten? krant, uh, tijdschriften. Oh, dat tijdschriften. Ja, die nee. liggen er allemaal klaar. Hè? Die Om liggen allemaal klaar. Om verslonden te worden. Juist. En, nou, nee. u, u moet wel uh, goed gelezen hebben, want 144 punten... dat is de, de aftrap voor deze week. En uh, dat was gelijk uh, tot nu toe de hoogste score. Uh, dat is een enorme klus, maar we gaan toch kijken... hoe ver we komen met z'n allen. Ja. Uh, eerst maar eens even de nieuwsfactor bepalen want Dat kan niet wel en het is 1-0 voor Duitsland. Daar komt de volgende mogelijkheid. Gomez schiet en scoort. Het is gewoon over voor het Nederlands elftal. Ja! Yeah! Yeah! Het is 2-1! Van Persie scoort en Oranje is terug. Oranje verliest van Duitsland met 2-1. Ja, dat ging natuurlijk over de wedstrijd van gisteravond. Nederland verloor met 2-1 van Duitsland en heeft nog maar een heel kleine kans om door te gaan naar de volgende ronde. En daarmee vraag 1. Het verlies werd door veel fans een beetje gelaten aanvaard. Maar in Den Haag moest de politie alweer ingrijpen om rellen te voorkomen. In welke wijk moest de politie ingrijpen? Een kwartier. Dat is een makkie voor u natuurlijk. Dat is ja. Helemaal goed. Ingrijpen weer op het Jonkbloedplein nadat het vuurwerk was afgestoken. Vraag 2: Extra media-aandacht was er gisteren voor een klein grensdorpje waar Nederlandse en Duitse voetbalfans samen naar de wedstrijd keken. Welk dorp was dat? Hier maar een B-vraag. Nee. moet je maar nee. een B-vraag. Dan moet ik u laten gaan. Nee, ja. weet niet. Ja. dat is uh, wat Caroline Tensen volgens mij doet. Dan kan je kiezen, geloof ik, in de zwaarte van de vragen. Nee, maar dat, dat was Mats Klimmer voor. Oh, echt waar. Van de NCV. Kijk aan. Uh, Dingsperlo was Juist. het antwoord. Ja. De grens tussen Nederland en, uh, en Duitsland die loopt dwars door dat dorpje heen. Veel Duitse voetbalfans waren al voor het doelpunt van Van Persie naar huis gegaan omdat ze geen zin hadden in klagende oranje vent. Ja, je zou het eigenlijk andersom verwachten. Maar goed, dan vraag drie. Een sportvraag. Zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong wordt officieel verdacht van dopinggebruik. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA heeft dat per brief laten weten. Armstrong is tegenwoordig actief in een andere tak van sport dan het wielrennen. Weet u met welke sport hij zich nu bezighoudt? Drie Helemaal goed. Ja. Naar vraag 4 dan. Naast Armstrong wordt ook zijn oud-ploegleider verdacht. Hoe heet die oud-ploegleider? Dat weet ik niet. Hij is nog steeds actief in de wielerwereld. Ja. Johan Bruineel. Hij wordt samen met Sport als uh, Michele Ferrari gelinkt aan een groot dopingnetwerk... dat tussen 1998 en 2011 zou hebben bestaan. U staat op twee punten, daar kan er wel wat bij. dat is wel erg, uh, Komt dat goed van pas zometeen meteen natuurlijk. We laten u nu een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord? Dit komt wel een beetje nu aan de vooravond van verkiezingen. We weten allemaal dat politieke partijen keuzes maken in hun programma. En de ene maakt de keuze. We doen niets, dat is ook een keuze. Dan lopen de belastingen en de premies op. Dat is de minister van Volksgezondheid, mevrouw Schippers. Helemaal goed. Zo net nog op Radio 1 te horen. Vraag 6. Voor volgende week staat er een groot zorgdebat gepland in de Tweede Kamer. De SP en de PVV hebben aangekondigd om een vertragingstechniek toe te passen... die ook veel in Amerika wordt gebruikt. Welke term wordt daarvoor gebruikt. Hoe wordt dat genoemd? Filibuster. Ja, is goed. Het houdt in dat zolang iemand aan het woord is... er niet gestemd mag worden over een wetsvoorstel. De SP heeft aangekondigd om acht uur lang mailtjes te gaan voorlezen... over mensen die last krijgen van uh, de verhoogde bijdrage. Ja, in Amerika houden ze dat geloof ik nog langer vol. Dan uh, de zevende vraag. Uh, veel kansen om flink te scoren. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En dan, bij, dan is daarbij de vraag natuurlijk, wie bedoelen we... En als u het weet, zegt u dan stop. Dan stoppen wij het en dan uh, kunt u het antwoord geven. Daar komt hij. We zoeken een persoon. Weer, ik heb het vak van mijn vader geleerd. Stop. Nou, dat, dat, dat is, is heel snel voor vier punten. Dat is de echte Jan Heen verk Van Payboy. Dat is helaas niet goed. Oh. We kunnen nu... Uh, u, ja, u staat op vier punten. Dat is, ik kon zeggen, geen punten bij natuurlijk. Het was uiteindelijk iemand heel iemand anders. Aung San Suu Kyi, de oppositieleider in Burma. Die, uh, ja, dat was het. Zij heeft kennelijk het vak van haar vader geleerd. Ik ja. ben net begonnen aan, aan, aan een grote Europese tournee. En dan had u het misschien al wat meer geweten, want ja, dan valt ja. Jan Heemskerk toch echt af. De, de, de opstappende uh, hoofdredacteur van Playboy is dat. Hè? Zometeen uh, naar de plaats. Dan spelen we uh, het nieuwskanon, zoals ze dat noemen. En dan gaan we pas echt punten scoren.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 To my hometown, Bruce Springsteen. We gaan naar deel 2 van de quiz. Theo Zijlstra is nog steeds de kandidaat. Hij is 67 jaar, komt uit Den Haag. Hoogste score: 144, wisten we. U hebt er 4 gescoord in het eerste deel van de quiz. In de factor, daar gaan we mee vermenigvuldigen. Als je het snel uitreedt, moet je de 36 dan goed hebben. Dan moet u snel praten. Moeten wij heel snel praten? Ik geloof niet eens dat we zoveel vragen hebben. Maar we gaan toch, uh, laten we zeggen, even voor het thuisfront... we gaan toch deel 2 doen, want uh, u uh, wilt toch even blijk geven... dat u het nieuws echt wel gevolgd hebt. Dus 90 seconden de tijd, veel vragen, antwoord geven of pas zeggen. En de vraag moet uitgesteld worden. Hier komen ze. De nieuws en sportquiz. Welke krant mag van de rechter geen tv-gids uitgeven? De Telegraaf. Goed. Wat moet iedere automobilist vanaf 1 juli bij zich hebben als hij naar Frankrijk gaat? Blaaspijpje. Dat is goed. Welke wielrenner doet die dit jaar niet mee aan de Tour de France vanwege een bekkenbreuk? En die slecht. Ambtenaren van welk ministerie waren al in 2008 op de hoogte van de Q-koortsuitbraak? Natuur. Van mevrouw Gerda Verburg. Ja, landbouw. landbouw ja. Ja, in welk dorpje wordt de roddels over bewoners via Twitter verspreid? Dat weet ik. Vorden. Welke maaltijd is volgens het ING in de afgelopen tien jaar goedkoper geworden? Ontbijt. Dat is goed. Minister Schippers heeft een chemische stof verboden... die ook wel in speed voorkomt. Hoe heet die stof? 4MA. Uitstekend. Welke scholieren kregen gisteren te horen of ze geslaagd waren? MBO. VMBO was het. Wie presenteerde gisteren in Amerika haar eerste boek over moestuinen? Dat weet ik ook niet. Michelle Obama. De langste man ter wereld kon gisteren in welke Nederlandse plaats... nieuwe schoenen komen ophalen? In Twente. Maar de plaats is... was in Zutphen. Hoe hoog is de boete die Rusland krijgt van de UEFA na de rellen van dinsdag? 135.000 euro. 120.000. Wat voor soort speciale auto's gaat het Zweedse bedrijf Saap produceren? Elektrische auto's. Dat is goed. Welk bedrijf heeft gisteren een boete van 125.000 euro gekregen... van het College Bescherming Persoonsgegevens? NS, Nederlandse spoor. En dat is helemaal juist. Die tellen we erbij. We hadden dus vier in deel 1 van de quiz. In deel 2 hebt u er acht. Maal 4 is 32. Nou, we wisten dat het niet genoeg was. Dat zou in de tijd al niet lukken. Maar u hebt laten zien dat u toch wel wat van het nieuws weet. En dat is het allerbelangrijkste. U krijgt het gewone prijzenpakket mee. De kaarten voor beeld en geluid. Is een mooie tentoonstelling nu te zien over André van Duin. U krijgt een boek, Andere Tijden Sport. Geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roelever. En daar moet u mee doen. Ik dank u. Gewoon over een tijdje nog eens een keer meedoen. Ja. Uh, ik zeg nog even dat uh, over dat meedoen gesproken. We spelen die quiz de hele zomer door. Dus als u nou denkt, uh, ja, ik heb best tijd... en ik wil mijn nieuwskennis wel laten testen op de radio... Uh, gewoon uh, meedoen aan Radio 1 Nieuws en Sportquiz. Dat kan door een mailtje te sturen met uw naam en telefoonnummer... naar sportzomerradio 1nl Vannacht, heel, heel laat, of misschien wel beter gezegd... Morgen, vanmorgen vroeg keren de Oranje Spelers terug in Krakau in Polen. Van die historische stad zien in deze dagen vooral, het spelers, uh, vooral de spelers het dakterras... waar Jack van Gelder zijn studie Sportzomer presenteert. Maar Krakau is natuurlijk veel meer dan dat. De stad is namelijk van groot belang voor de geschiedenis van Polen. Verslaggever Michiel Driebergen belicht de andere kant van Krakau. Dzień taki szczęśliwy. Mogła opadła wcześnie. Pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawali nad kwiatem kapryfolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie, Nie znałem, znałem nikogo, nikogo, komu warto, komu było warto by zazdrościć. byłoby zazdrościć. Co przydarzyło, się złego, Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim, Nie się myśleć, że byłem kim... kim jestem. Ik voelde geen in widziałem zag ik Het Rinek, vlakbij het hotel waar Oranje logeert. Een van de grootste en mooiste marktpleinen van Europa. Tegenwoordig echt een toeristische marktplaats waar je alles kunt kopen. Zoals dit muziekdoosje met de Polonaise. En centraal op het plein staat een standbeeld van Adam Mickiewicz, de Poolse dichter uit de 19e eeuw. Met aan zijn voeten de muze van de poëzie. Krakau wil zich vooral presenteren als de hoofdstad van de Poolse taal en literatuur. De Nobelprijswinnaars zijn de belangrijkste met ontelbare fans in Nederland. Wisława Szymborska en Czesław Miłosz. Ook zij woonden hier in Krakau. Czesława daar. Uitgever Jerzy Ilg geldt als een grootheid in de Krakause literatuur. Hij kent veel gedichten uit zijn hoofd en kende zowel Szymborska als Czesław Miłosz persoonlijk. Czesław Miłosz koos voor Krakau als zijn stad en dat deed hij niet voor niets. Hij was een dissident van het communistische regime en woonde als een bandeling in Californië. Pas na de val van de Sovjet-Unie kon hij terugkeren naar Polen. Het oude Krakau met haar ongeschonden architectuur, herinnerde hem aan zijn jeugd. Vanuit zijn huis wandelde hij naar het plein om onder de parasol een biertje te drinken en naar mooie meiden te kijken. Kinderen wilden op het plein met hem op de foto. Hij was hier gelukkig. Ja, de residentie van Oranje was eeuwenlang ook de hoofdstad van Polen. Dat kun je ook wel zien aan de eeuwenoude burcht op de Wawel tegenover het Spelershotel. Jerzy Ilch kan goed uitleggen waarom niet Warschau, maar Krakau de belangrijkste literaire stad is van Polen. Een lange traditie werd na de Tweede Wereldoorlog in ere hersteld. Veel schrijvers konden niet terug naar Warschau omdat die stad totaal verwoest was. Dus kozen ze voor Krakau. Er was een speciaal schrijvershuis waar alle bekende poëten en schrijvers woonden. Dat was meteen een handige manier voor de communisten om de schrijvers te controleren. Viswawa's in Borska wonen hier ook. En het huis zorgde voor een heel bijzondere sfeer in de stad. Hier schrijf ik. Uh, we kijken uit op een uh, grote binnenplaats... Die aan de linkerkant is begrensd door een Joods gebedshuis. Met meteen daarachter de zogenaamde hoge synagoge. In de verte zien we de Jacob's synagoge. Dat is hier een meter of zeventig vandaan, denk ik. En als we helemaal naar rechts kijken, dan zien we de grafstenen van het oude kerkhof. Ik ben op bezoek bij schrijver Gerdien Verschoor in de wijk Kazimierz. Haar boek De Draad en de Vliegende Naald speelt zich deels in Krakau af. Ook zij vindt haar inspiratie graag in deze stad. Synagoges, maar ook met allerlei Joodse cafés en klesmorbends. En heel veel toeristen. En een paar hele mooie boekhandels. Misschien zijn Miłosz en Simborska wel zo populair in Nederland... omdat ze allebei gedichten maakten over de Nederlandse schilderkunst. Zoals Simborska's gedicht Vermeer over het beroemde schilderij Het Melkmeisje. Zolang die vrouw uit het Rijksmuseum in geschilderde stilte en concentratie... Uit een kan in een schaal, dag in dag uit melk giet... verdient de wereld, geen einde van de wereld. Het is de oude Poolse hoofdstad... Uh, waar nog steeds uh, grote schrijvers uh, worden begraven. En wat heel interessant is, is de hele zaak... toen uh, Kaczynski omkwam bij vliegtuigongeluk twee jaar geleden. Dat hij als een soort koning uh, op de Wafel in Krakau uh, is begraven. En dat zegt iets over... Wat de echte rol van Krakau is. En wat Warschauers natuurlijk zelden toe zullen geven... maar waar Krakauers heel erg trots op zijn. Ik zeg altijd, Wisława Szymborska was aanwezig in de stad... als heel zacht klinkende kamermuziek. Meer dan zes mensen bij elkaar is al een menigte, vond ze. We ontmoeten elkaar bij haar thuis. Daar organiseren ze beroemde loterijtjes met prularia en kitsch. Ze was heel sociaal, maar hield totaal niet van microfoons, van camera's en interviews. De Nobelprijs was een grote gebeurtenis voor Polen, maar haar privéleven lag aan diggelen. Ze heeft daarna twee jaar bijna niets geschreven. Ik heb geprobeerd haar te beschermen tegen teveel aandacht. Het is jammer dat ze overleden is. Haar gedichten raken het hart van gewone mensen overal over de wereld. Dat is haar geheim. Te leven in een tijd dat ook Miwasch en Simborska in de stad hebben geleefd, ervaar ik als een groot geschenk. Dat is niet zo'n grote een groot darg. en niet zien over andere grasjes, over andere struiken, andere over andere over andere over andere over andere verslag uit Krakau, daar waar de Nederlandse spelers verblijven. Maar ik denk niet heel veel naar de pijn zullen gaan. Goed, het is bijna half twee. Lies Lott Thomas zit klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. De plannen uit het vijfpartijenakkoord voldoen aan de Europese norm, zegt het Centraal Planbureau op basis van een doorrekening. Volgens het CPP komt het tekort volgend jaar op 2,9 procent. Het planbureau zegt dat extra bezuinigingen altijd leiden tot een wat lagere groei en een wat hogere werkloosheid en dat is in dit geval ook zo. De veiligheid op veerponten voor voetgangers en fietsers moet beter worden gegarandeerd, zegt de onderzoeksraad voor veiligheid. Er hoeven geen landelijke regels voor te komen, maar gemeenten en exploitanten moeten ervoor zorgen dat reizigers veiliger gebruik kunnen maken van deze vorm van openbaar vervoer. Dagelijks gebruiken 25.000 mensen de pont om naar school of naar hun werk te gaan. De Franse politie heeft een enorme vals geldfabriek opgerold. Volgens de politie is het de grootste fabriek in zijn soort in Frankrijk en de ena grootste van Europa. Afgelopen vijf jaar zouden voor meer dan 9 miljoen euro... aan valse biljetten zijn gedrukt. Allemaal biljetten van 20 en 50 euro. En de detailhandel heeft in april slecht gedraaid. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar... daalde de omzet met 8,7 procent. Er werden vooral minder kledingmeubels en doe-het-zelf artikelen gekocht. Een van de oorzaken was het koude weer... waardoor de verkoop van zomerkleding later op gang kwam. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag. Zometeen praten we over de CPB-cijfers. Die het Centraal Planbureau die heeft het vijfpartijenakkoord doorgerekend. En zometeen direct daarna de reactie van FNV voorvrouw Agnes Jongerius.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 en bubbly, zo heet het liedje. VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie timmerden na de val van het kabinet in twee dagen samen met minister De Jager een bezuinigingspakket van ruim 12 miljard in elkaar, prestatie van formaat. Maar ze moesten nog wachten op het Centraal Planbureau. En dat is tevreden. Partijen blijven binnen de 3% begrotingstekort, 2,9 om precies te zijn. In Den Haag is uh, politiek verslaggever Peter Blok. Peter, die vijf partijen die zijn vast heel erg blij. Ja, die zijn uh, blij, want uh, daarmee kunnen ze natuurlijk opgelucht ademhalen. Ze blijven hiermee met hun enorme bezuinigingspakket... binnen die grenzen die Brussel ons heeft opgelegd. Ons en uh, alle andere landen in Europa... een begrotingstekort van niet meer dan 3%. Ja, dat is uh, natuurlijk een hele opluchting... want uh, straks in de verkiezingscampagne krijg je het anders op je dak. Als ze niet binnen die grenzen waren gebleven... dan hadden ze natuurlijk de hele zomer te horen gekregen. Allemaal naar uh, vervelende maatregelen nemen... die dan ook niet eens uh, zin hebben... omdat het allemaal daarmee niet genoeg zou zijn. Nou, daar hoeven ze nu niet meer bang nee. voor te zijn. De rekensom klopt... Maar wat er van dit pakket uiteindelijk allemaal overblijft... dat is natuurlijk de vraag, want na de verkiezingen van 12 september... dan kan er van alles ook weer ja. van tafel gaan. Staat het dan ook echt alleen maar op papier en, en, en gebeurt er dan feitelijk niets mee? Nou, het is gewoon inderdaad de brief aan Brussel van... Uh, kijk, ja, wij blijven binnen de 3 procent, dat willen jullie graag. Uh, en. Uh... Ja, daarmee Daarbij... krijgen jullie je zin. Dat maar, is maar... eigenlijk wel zo, maar dat doen eigenlijk alle landen, hoor. Nou, maar bij welke maatregelen wordt er dan wel en niet uitgevoerd? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat, uh, dat is echt uh, afhankelijk van de verkiezingen op uh, 12 september. Maar ja, uh, dat bezuinigd moet worden. Dat, uh, dat geldt voor alle partijen. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Mark Rutte, de premier, de VVD-leider... heeft al gezegd dat hij de reiskosten-tax er wil, weer uit wil gooien. Ja, ja uh, maar ja, goed. Uh, 12 miljard moeten extra bezuinigd worden in 2013, welke partij er ook regeert. Tenminste, het is natuurlijk een politieke keuze. Je kunt het ook niet doen, maar dan moet je hele goede argumenten ja. hebben... om uh, Brussel te overtuigen. Maar goed, en dat is dus nu niet nodig. We doen er heel druk en belangrijk over, maar uh, die 12 miljard... die er dan moeten worden bezuinigd uh, de komende jaar... Ja, dat is maar afwachten. Dit, dit is slechts op papier. Ja, dit is op papier, maar dit is ook nog maar een begin. Want uh, veel partijen die willen in 2017 een begrotingsevenwicht hebben. Ja, dat betekent dat je net zoveel uitgeeft als dat er binnen moet komen aan belastingen. Ja, daarvoor moeten dan nog meer worden bezuinigd, zegt directeur Koen Teulings van het Centraal Planbureau. Nou, als het de economie zich ontwikkelt zoals wij gemiddeld genomen verwachten... dan zou op een tekort van 2,6% uitkomen. 2,6% in uh, 2007. Dat is nog steeds 18 miljard, dus hoog. Als je echt feitelijk op een begrotingsgevenwicht zou moeten komen... dan zou je bezuiniging moeten doen in de orde van grootte van 25 miljard. Ja, 25 miljard, je hoort het goed. Er wordt dus veel te veel uitgegeven. Dat is een belangrijk probleem. Ja, en er komt ook te weinig binnen als de economie niet groeit. Belastingen vallen tegen... Ja, en uh, dat, uh, ja, dat heeft allemaal dus uh, grote gevolgen voor de begroting. Ja, en dus ook voor onze portemonnee. Daar gaan we het flink uh, in voelen. Betalen uh, zullen we. Ja, ja. ja, dat is niet wat zeker is. Um, uh, goed, voor de time being dus deze plannen. In deze plannen kan je dan ook zeggen hoeveel banen er verloren gaan. Want er zit iemand zometeen naast jou, geloof ik. Die gaan we er ook even over vragen. Achter Jongerius. Ja. ze uh, zit in Amsterdam, pardon. Maar in ieder geval, daar gaan we het zometeen mee, over, mee praten. ja. Ja, um, zo'n fors bezuinigingspakket uh, heeft natuurlijk uh, grootse gevolgen. Minder uh, geld om uit te geven voor de meeste mensen. Ja, dat uh, we moeten meer betalen voor de zorg. En we hebben er allemaal ook niet echt veel vertrouwen in. Houden de hand op de knip, sparen meer... En dat kost allemaal al een half procent economische groei. Maar je vroeg het aantal werklozen. Uh, ja, dat worden er inderdaad meer. In 2014 verwacht uh, Teulings van het Centraal Planbureau het hoogtepunt met uh, meer dan uh, 550.000 werklozen. En dat uh, loopt dan weer terug naar zo'n 470.000. Maar ja, dan moet er wel alles mee zitten hè, en dan moet de economie wel weer echt gaan groeien. En ja. Uh, ja, er is toch weinig waar dat uh, nu op gebaseerd is. Want we zitten midden in de eurocrisis. Alle hoop is gevestigd op Duitsland. Dat horen we zojuist al van Bart Kamphuis. Voor nu, Peter Blok, dank je wel. Ja, al aangekondigd, Agnes Jongerius. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de vakcentrale FNV. Nog wel. Mm -hmm. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Eerst maar eens even uw eerste reactie op die cijfers van het CPB. Ja. Nou ja, uh, Peter Blok zei het net ook al. Uh, het CPB is tevreden. De vijf partijen lijken tevreden zijn, want hun rekensom klopt. Maar jeetje, minetje, als je naar het beeld kijkt, wat betekent dit wel niet voor mensen van dit land? Ja. Uh, 550.000 uh, werklozen worden. Uh, ja, wordt uh, we, uh, we, dat, dat snijdt u uh, we, door de ziel. Dat snijdt mij door de ziel. We schieten door de grens van een half miljoen werklozen uh, heen. Uh, en er zit niks in de plannen uh, om de werkgelegenheid te stimuleren. Sterker nog, uh, men is van plan om juist in deze tijd het ontslagrecht te slopen... zodat iedereen ook op basis van volslagen willekeur ontslagen kan uh, worden... en aan de groeiend aantal flexbanen... Uh, daarover hebben die uh, vijf partijen, die kunduz uh, echt werkelijk uh, niks, uh, uh, niks aan voorstellen ja. uh, ontwikkeld. Kijk, kunt, uh, ik maak kunt, me kunt, inderdaad ja, nee, grote zorgen. Ja, maar je kunt er van alles voor zeggen. Ze blijven binnen die 3 En dat is hun doel, hè? Dat willen ze. Ja, dat, dat kan het doel zijn. Maar het CPB zegt in deze stukken uh, ook... Uh, in deze doorrekening... Nederland doet het slechter uh, dan omringende landen. We doen het slechter... Uh, uh, omdat het consumentenvertrouwen, u en ik, uh, uh, we hebben daar geen fiducie in. Waarom hebben we zo weinig consumentenvertrouwen? Nou ja, als je geen baan hebt uh, en dus minder inkomen hebt, heb je minder te besteden. Uh, maar mensen maken zich zorgen uh, over de daling van de huizenprijzen... en de problemen bij de pensioenfondsen. En zegt het CPB dat, ver, dat vertrouwen van mensen wordt door dit koendersakkoord ook nog eens verder aangetast. En dat leidt er dan toe dat Nederland slechter presteert... dan ja. een aantal andere economieën. Dat we meer moeite hebben om uit die crisis te komen. Met het gevolg dat we inderdaad meer werklozen ja. krijgen... Dan, ja. dan eigenlijk goed zou zijn. Economische groei wordt door dit pakket met een half procent geremd zelfs... zegt het ja. CPB. Ja, en dat heeft allemaal met... Uh, uh, inderdaad, uh, de oplopende werkloosheid uh, met de nullijn voor de ambtenaren... Uh, uh, waardoor mensen uh, uh, minder te besteden hebben. De inflatie uh, gaat door het akkoord uh, verder omhoog. Kortom, echt, dit ja. plan dus één is ding, één ding ding goed waar u, voor Nederland. Waar u wel blij mee bent, vermoedelijk, dat is die Forense tax Die staat nog wel in dat plan officieel, maar uh, daarvan ja. hebben allerlei partijen al gezegd... Van, uh, nou, het kan wel wat minder. Sterker nog, de VVD wil er helemaal vanaf. De VVD zegt, ze willen er helemaal vanaf. Het CDA zegt in zijn verkiezingsprogramma... weet je wat, we gaan rekeningrijden invoeren. Dan hebben we die uh, forense tax weer gecompenseerd of zo. Uh, het is een plan wat nog steeds qua bedrag in de doorrekening zit. Uh, uh, um, waar uh, nu inderdaad alle politieke partijen opeens van doen... Uh, ik heb het niet verzonnen, hij heeft ja, het verzonnen. 1,3 miljard he, stond ervoor. Het is, miljard. Het is een, een groot bedrag. Het CPB heeft rekensommen over de daling van de koopkracht, hè? ook in 2014 het vierde jaar op rij. Eh, maar in die koopkrachtplaatjes houden ze er geen rekening mee... want ze rekenen dan alle gezinnen door. Nou, in sommige gezinnen eh, is geen werkende. Hè? Bijvoorbeeld mensen zijn met pensioen. Die hebben er dan niet mee te maken. In sommige gezinnen werken mensen dicht bij huis. Mm. Eh, en wij hebben uitgerekend dat eh, die forensetaks voor die mensen... die zo'n onbelaste reiskostenvergoeding he heeft... Uh, hebben, uh, moet ik zeggen, mm -hmm. uh, voor die mensen... het effect uh, echt 2000 euro op jaarbasis kan ja. betekenen. Uh, uh, nou, heeft Roemer gezegd van de SP, staat uh, toevallig hoog in de peilingen. Uh, ja, mm -hmm. dit is een leuk akkoord, maar het geldt tot 12 uh, september... want dan zijn er gewoon verkiezingen. Moet u als FNV niet gewoon een stemadvies geven? Uh, nou, ik denk uh, uh, dat uh, ik heb eigenlijk twee oproepen uh, nu. Ik zou zeggen, uh, inderdaad, kan dit koendersakkoord met deze rekensommen uh, niet gewoon in de prullenbak. Uh, uh, kunnen we de politiek niet oproepen met z'n allen uh, om? alle ballen op de werkgelegenheid te gaan zetten. We moeten echt iets doen eh, om dat verschrikkelijk hoge aantal werklozen... Eh, om dat te voorkomen. We moeten een integraal plan maken voor de woningmarkt. We moeten verstandig met ons pensioen omgaan. Zoals we ook met werkgevers afgesproken eh, hadden. En alle ballen op banen. Ja. Eh, ik zou zeggen, eh, ik hoop dat meer mensen verstandig zijn uh, uh, voor 12, maart, uh, 12 september. Ik vind eigenlijk dat dit begrotingsakkoord... Hmm. eigenlijk voor 12 september door de papierversnipper gaat. Vindt houdt. u eigenlijk wel dat we binnen die 3% moeten blijven? Want er zijn ook politieke partijen die zeggen... nou, laat het maar gewoon even een uh. tijdje oplopen. Dan krijgen we wel gedoe met, met uh, Brussel. Maar dat nemen we dan maar op de koop toe. Zo vaart zal het allemaal wel niet lopen. Nou, ik, dat vind ik ook eigenlijk best een terechte manier van Dat is wat de SP uh, bijvoorbeeld herkijken. zegt. Uh, maar wat ook bijvoorbeeld uh, grote belangrijke instellingen... als de IMF en de OESO zeggen... die waarschuwen uh, Europese landen voor niet te grote, niet te forse bezuinigingen. Omdat je dan precies doet uh, wat nu ook uit die rekensommen voor Nederland blijkt. Je helpt de economie verder de prut in, want mensen... Uh, die houden de hand op de knip of hebben niks om uit te geven... Hè, omdat ze hun baan kwijtgeraakt zijn of omdat ze op de nullijn staan. Uh, andere mensen vertrouwen het niet. En in plaats van dat we met z'n allen weer gaan bouwen... Uh, slopen we de economie, slopen we het consumentenvertrouwen. Uh, en volgens mij is dus wijsheid om uh, um die bezuinigingen wat verder in de tijd te uh, schuiven. Want als we nu alle ballen uh, op de werkgelegenheid zetten... als we de pensioenen verstandig gaan aanpakken... als we een integraal plan voor de woningmarkt uh, ontwikkelen... dan helpen we ons weer die crisis uit... en zorgen we dat we niet slechter presteren... dan andere landen uh, om ons heen. Nou klinkt u zo lekker strijdbaar nog. En dan gaat u weg. Ja. ja. Uh, uh, uh, ja, maar uh, ga nou er maar vanuit uh, dat uh, A, ik strijdbaar ben en, dat, uh, en ook blijf. Uh, uh, maar dat ik straks een opvolger krijg die uh, minstens zo strijdbaar is. Er zijn inderdaad uh, grote belangen voor werkenden te dienen. Voor uh, mensen uh, in de bouw, voor mensen in de metaal. Voor mensen die uh, van een pensioenuitkering uh, afhankelijk zijn. Maar uh, ik heb gezegd, uh, de vakbond heeft nu een grote kans om te vernieuwen. En bij een vernieuwde vakbond eh, hoort eh, ook een nieuwe, uh, nieuw gezicht. Uh, en uh, ik ga mijn opvolger niet in de, uh, in de weg lopen, niet voor nee. de voeten. Maar ik denk echt dat het tijd wordt voor nieuwe gezichten aan de leiding van de vakbeweging. Nog negen dagen dus. Uh, u ja. bent uw kantoor al uh, aan het opruimen. Het bureau is al bijna leeg. Nou, nog niet. Want of werkt u door heel... tot de laatste snik? Uh, ik werk en een beetje door en uh, vul ondertussen uh, wat, uh, wat dozen. Uh, mijn echtgenoot schok gisteren toen ik uh, met uh, ja, twee uh, grote verhuisdozen thuis uh, Kan ik me iets meer voorstellen. Ik, ik zei er, er komen er in de komende tijd <lacht> nog wel wat meer. Uh, uh, dus ik probeer het uh, nu een beetje uh, allemaal uh, uh, te doen. Uh, uh, door te werken tot de 23ste. Ja. En daarna, uh, en, en daarna, wat gaat u daarna uh, uh, doen? U gaat niet achter een geranium zitten, dat doet u niet. Want u uh, bent nee. stijlbaar, zei Jurgen al net. Uh, u, uh, u gaat nu in de Radio 1 sportzomer even bekendmaken wat u wel gaat doen. Uh, ik, ik weet het uh, echt niet, uh, uh, maar laat ik zeggen in het jaar 2009, 2010 en 2011 is er van een zomervakantie niet heel veel gekomen. U heeft een paar overuren. Ah. Uh, uh, uh, en uh, ik wou eerst maar eens uh, uh, thuis weer kennis gaan maken uh, uh, uh, uh, uh, en dan gewoon eens op vakantie. Nou, veel plezier daarbij, geniet ervan. Oké, okay, dank en, uh, u wel. En sterkte met de laatste dagen. Uh, Oké, okay, dank u. Later uh, deze middag natuurlijk meer reacties op die CPB-cijfers.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 Ze nemen aardig de tijd voor om afscheid te nemen van hun geliefde Deze Mannen van Train. 50 Ways to Say Goodbye. <laughs> Goed, er wordt gefietst in uh, Zwitserland. Etappe nummer 6, Wietnau naar Bischofzell. Over 198,5 kilometer. Sebastian Timmerman, uh, wordt er geklommen vandaag. Uh, wel, wel, hè? Ja, wel een beetje, want we zijn in Zwitserland. En uh, dan gaat het altijd wel een beetje uh, omhoog en naar beneden. Maar niet zo erg als bijvoorbeeld zaterdag en zondag. Uh, morgen de tijdrit, zaterdag en zondag dus twee bergritten. En dus kun je zeggen met die uh, coaches, kolletjes, coaches, noemen we het altijd in de Tour... van uh, tweede, derde categorie vandaag, vierde categorie... dat het uh, eigenlijk de laatste kans is voor de rittenkapers, de aanvallers... en misschien er ook wel voor de sprinters... voordat de Ronde van Zwitserland zijn uh, beslissende weekend ingaat. Het is een uh, snelle etappe tot nu toe onder goede omstandigheden. De afgelopen dagen werd de Ronde van Zwitserland toch al getijst door slecht weer, veel regen. Vandaag schijnt het zonnetje tussen de witte wolken door. Een beetje Hollands luchtje hangt er boven Zwitserland. Dat betekende dat veel renners op avontuur wilden gaan. We hebben Laurens ten Dam in een groepje gezien. Die probeerde weg te komen, slaagde daar niet in. En nu is er dan eigenlijk voor het eerst een goede kopgroep ontstaan. Dat waren er eerst vijf. Het zijn er vier geworden, want Rubens Bertogliati, een Zwitser, was ook meegesprongen, maar staat maar op 1 minuut en 45 seconden van de leider in de Wonnen van Zwitserland, Peter Sagan. En daardoor wilde het peloton dat groepje eerst niet laten gaan. En toen Bertogliati zich had laten afzakken... kregen de andere vier wel de ruimte. En die andere vier zijn Bedenkoek, is een Australiër. Staat bekend als goede sprinter. Maar ik kan me voorstellen eh, wel, dat hij vanwege de overwicht van Sagan... in de sprints die we hebben gezien... Sagan heeft al drie ritten gewonnen... dat hij dacht, ik ga het maar eens proberen in een vluchtersgroepje. Vicente Reines is meegesprongen. Een Spanjaard in Belgische dienst. Matteo Montaguti en Troels Rodding Vinter. Dat zijn de vier Koplopers. En ze hebben een voorsprong van 3 minuten en 27 seconden. Hebben 58 kilometer afgelegd van de 198. Er is dus nog een behoorlijk eindje te gaan. En in de wetenschap dat Montaguti op 10.33 de best geklasseerd is in het klassement... zal dit groepje wel de ruimte gaan krijgen van peloton. Over een minuutje of zeven dan gaan de telefoonlijnen weer open. En dan mag u weer in gesprek met van het Hek. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarover bijvoorbeeld? Ja, waarover? Hè. Het is dagelijks alles <laughs> weer afwachten wat mensen bedacht hebben. Wat, wat hebben moeten we nu nog wel zeggen? Uh, ja, het ligt wel heel erg voor de hand om nu heel erg los te gaan op uh, het resultaat van het Niel zelf. Want dat mag, want uh, alles staat vrij. Maar er zijn ook nog wel andere dingen. Hè. De Spaanse rente loopt mm. op, zag ik. De Griekse oh. werkeloosheid. Dus er zijn voldoende, oh, ja. voldoende brede onderwerpen waarover we Waar klagen mensen daar pfff. ook over? Over dat soort dingen? Want, want mm, je ja. gaat ons toch niet bellen om of jou in dit geval nou ja. om te klagen over Spanje. Ja, soms wel ja? even, want ze, ja, ze moeten meer dit of dat of dat doen... of onze politici zouden dus of zo. Maar het meeste richt zich toch wel op het programma zelf. Op ons allemaal, wat ja. wij vooral wel en ook vooral niet goed doen. En natuurlijk ook wel heel veel wat het Nederlands elftal anders zou moeten. 11.01, 0800-1101. Daarop zijn alle wensen, klachten en goede adviezen... weer van harte welkom vanaf twee uur. En vanaf half zes te horen op de radio. Ja. Dus je kan nu bellen en dan kan je straks horen of je ook inderdaad dus de lectie doorstaat. Moet je wel een heel huidzetten. goede klacht hebben we, ja, dus Echte klachten 0800-1101, dat is het nummer. Uh, over een paar minuten gaat jo. de lijn open. Oké okay, Tom, dankjewel. Uh, we gaan naar cijfertjes. Uh, het gaat de hele, de hele uur al bijna over cijfers. Hè. Nederland, uh, zoals berekend, heeft maar 12 tot 13 procent kans... om nog de kwartfinale te bereiken. Dat heeft Ruud Koning, hoogleraar sporteconomie... van de uh, Rijksuniversiteit Groningen, berekend. Goedemiddag, meneer Koning. Goedemiddag. Kunt u uh, aan ons leken uitleggen hoe u dat heeft berekend? Nou, op basis van uh, de geschiedenis van interlandwedstrijden... ...belangrijke interlandwedstrijden... ...heb ik uh, met de Engelse collega de relatie tussen FIFA rekeningen punten... ...en de uh, uitslag van wedstrijden geschat. En als je daar maar lang genoeg aan rekent... ...dan, uh, dan komt daaruit dat uh, de kans dat Nederland vindt van Portugal is ongeveer een half. De kans dat dat met uh, een winstpartij met uh, meer dan twee, twee doelpunten of meer verschil is is ook ongeveer een halve. De kans dat Duitsland dit verdelen maakt, is ook ongeveer een keer een half. En als je het dan met elkaar vermenigvuldigt, kom je uit op een achtste, circa 12-13 procent. Die hadden vergroten En dat blijkt ook uh, voor te komen in, uh, in belangrijke websites waar mensen actief handelen. Dus het is niet alleen uh, zeg maar onze berekeningen, maar ook uh, anderen die, uh, die denken er zo over. Ja, u heeft natuurlijk vaker dit soort berekeningen gemaakt. Komen ze dan ook uit? Nou ja, ze komen vaak uit in de zin dat uh, je breekt de kans en uh, dat, dat, dat geeft geen zekerheid. Uh, en, en helaas zegt de kans nu wel dat het uh, veel waarschijnlijker is... dat Nederland zich niet kwalificeert voor de kwartfinale, dat dat ze het wel doen. Ja, de kans is inderdaad uh, nogal klein. Dat, dat is, is nu geen ook statisticus voor te zijn. <laughs> nee. Moet Van Warbeek nou ook een heel ander team het veld in sturen? Nou, dat, uh, dat zou ik graag aan hem overlaten. Ik heb daarvoor niet doorgeleerd. Nee. Uh, ik zou me wel uh, ja Nederland moet winnen met minimaal twee doelpunten verschil. En dat, dat, dat moet toch uh, consequenties hebben voor de opstelling, zou ik denken. Maar goed, dat, uh, dat, daar zijn anderen die daar veel deskundiger uh, over zijn dan ik. Ja, u heeft uh, het allemaal berekend van Nederland. Ook, maar, maar ook van Duitsland en Denemarken. U, u zei geloof ik er is een, een kans van een half. Dat bedoelt u 50% mee? Dat Duitsland van Denemarken wint? Inderdaad, inderdaad. Maar dat is toch veel groter? U weet dat als voetbalkenner ook wel... dat die Duitsers natuurlijk uh, die moeten winnen, zijn een stuk beter dan, uh, dan de Denen. Is dat echt 50 uh, dat, dat vindt u? Is, dat is wel zo. Aan de andere kant uh, is het ook zo dat uh, Denen... daarvoor uh, eh, daar wel wel Nou, dat moeten we makkelijk winnen... die eerste wedstrijd uh, van het toernooi, Ja, toch niet gebeurd. Nee, dat is waar. Uh, ook Portugal heeft het moeilijk gehaald. Dus uh, het is heel gemakkelijk om achteraf uh, voetbalkenner te zijn... Maar vooraf is het moeilijker. Ja. Nou, we gaan, uh, we gaan het in de gaten houden. Uh, kunt u nog wel een beetje normaal naar die wedstrijd kijken zondag? Of zonder dat u alleen maar aan het rekenen slaat? Ja, zeker. Misschien wel, uh, wel meer ontspannen dan anderen. Want ja. ik verwacht niet zo verlegelijk veel meer van de Nou, tijd. ik denk dat meerdere mensen dat hebben. Maar goed. Uh, ja. We gaan het afwachten. Meneer goed. Koning, Ruud Koning, uh, hoogleraar sporteconomie, Dank u. Op de, site, ah, ja. uh, dag, dag. Op de site van Radio 1.nl uh, uh, staat elke dag een leuke quiz die u kunt spelen. Dat is tijd voor tijd. Prijs is een horloge. Um, er verschijnt iedere dag een, een vraag waarin de juiste tijd centraal staat. Uh, Jeroen, je hebt hem net ingevuld. Het is een hele moeilijke dit keer. Um, wat was het ook weer? De vijf keer dat... De, de, de, de... Oh, ik weet het niet vijfde meer. Vijfde vrije trap volgens mij. In de vijfde wedstrijd. vrije trap. Ja, dat is ja. dus niet te berekenen. Dat is dus echt gokken. Ja. Maar goed... Uh... Ja, nou, hij staat Misschien op de site, daar hopen. staat het uitgelegd. Je, je kan er een horloge mee winnen. Wij doen ook, ook allemaal mee als ja, presentator. ik moet nog invullen, dus ik heb nog geen idee. U kunt ook tegen ons strijden. Op de site radio1.nl, um, uh, daar staat ook nog die dubox, Daar staan een historische sportfragmenten in. En er zijn nog allerlei andere manieren om met ons in contact te blijven. Mailen sportzomer.radio1.nl Of twitteren met hekje r1sportzomer. Ja, loopt hij weer?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 Tussen 2 en half 3 met Tom van het Hek op 0800-1101. Ik weet ook niet hoe ik hem wegkrijg, dat piepje, hè? Nou, even een moment, even een moment. Ben je er nog? Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie. Ga nu ASN ideaal sparen met 2,6% rente. Bijvoorbeeld over uw vakantiegeld.